De oppositiepartijen en de PvdA zijn bang dat door de aanpassingen de consument minder invloed zal hebben op de pakketten. Dekker maakt zich daar geen zorgen over. Hij zegt dat ontevreden klanten kunnen overstappen of een klacht kunnen indienen bij de kabelaar of de autoriteit Consumenten Markt. Koning Willem-Alexander heeft aan het eind van zijn tweedaags bezoek aan Duitsland zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de wateroverlast. In de deelstaat Baden-Württemberg, waar het koninklijk paard te gast was, zijn drie mensen omgekomen.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 Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een klein uur, tot twee uur dus. En in de tweede uur praten wij ook altijd met luisteraars. En wij hebben uh, eigenlijk vrij open vragen. Namelijk, wat wilt u weten over de luchtvaart? U kunt het nu vragen aan Steven Verhagen. Hij is uh, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. En hij vliegt zelf ook voor de KLM. Uh, en um, als u hem een vraag wilt stellen, dan kan dat via het nummer 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. En u kunt twitteren, hekje Casaluna. En u mag ook bellen als u een uh, anekdote heeft, als u een verhaal heeft, een, een ervaring heeft opgedaan, ergens in de lucht uh, die het vermelden waard is. Uh, misschien goed om even te beginnen met het voorlezen van een mailtje. Bedankt voor het informatieve programma. Ik werk als captain bij de kangaroo, of kangaroo, ja, ik denk kangaroo, om reclame te... Komen? Oh, um. nee, in ieder geval. De nachtelijke werkdruk binnen Europa gaat aan mij voorbij. Wel maak ik me er zorgen over. De voorgestelde 12,5 uur is waanzin. Wij vliegen met vier vliegers intercontinentaal, waarbinnen we flexibel kunnen wisselen. Dit wordt, wordt wel eens luxe genoemd, maar ik zie dit eerder als een extra veiligheid. Concentratie is uiterst belangrijk. Een oververmoeide crew in een strak schema is zeker zo belangrijk als de technische staat van de kist. Prima uitzending, Joost Wigger. Nou, mee eens neem ik aan. Ja, helemaal mee eens. Het afwisselen het aflossen, daar gaat het ons ook om. Het ging om de basisbemanning, de twee vliegers in de cockpit... die dan twaalf en een half uur zouden moeten vliegen. Dat, dat zou je eens voor moeten stellen om dan door de nacht... met z'n tweeën zo'n tijd uh, in de weer te zijn. Inderdaad is dan een extra bemanningslid of twee extra bemanningsleden... de oplossing om te zorgen dat vliegers uitgerust bij de landing... weer hun, uh, hun topperformance, uh, om het zo maar te noemen, topprestatie kunnen, kunnen leveren. Maar dan wordt het wel wat duurder. Het wordt duurder, maar veiligheid heeft ook een, ook een prijs. En je kunt beknibbelen op alles. Maar de veiligheid staat wat ons betreft bovenaan. En die zou, die zou bij menig een bovenaan moeten blijven staan. Hoe lang vlieg je zelf eigenlijk al? Ik vlieg sinds 1994 bij, bij KLM. En met mijn opleiding begonnen in 1991. En daar okay, toen de opleiding begonnen? En die duurt drie jaar? Nee, die duurt zo'n twee jaar. En toen nog een tijdje moeten wachten voordat ik kon beginnen uiteindelijk uh, dan, uh, dan begonnen. En uh, dat is dan heel, uh, ja, dat is een hele grote verlossing... op het moment dat je dan die brief krijgt dat je kan beginnen. Dat, uh... En waar zit hem dat in? Waarop word je dan geselecteerd? Want de je had een jaar moeten wachten ongeveer, begrijp ik. Ja, de sollicitatieprocedure duurde natuurlijk even... maar de, de, de opleiding op zich gaf wel redelijke garantie... dat je, dat je bij, uh, bij KLM of in ieder geval... een gelomeerde Nederlandse maatschappij kon, uh, kon beginnen... Uh, goede opleiding, uh, met, met een degelijke aansluiting... richting, uh, richting, uh, richting een grotere maatschappij. En, en dat maakt dat je ook aantrekkelijk bent voor zijn maatschappij. Want uh, dan heb je niet geprobeerd om ergens anders op de wereld... Uh, bij een maatschappij terecht te komen? Nee, toen het uh, zich aanliet zien dat, dat, dat ik in Nederland aan de slag kon... Uh, ben ik niet, uh, niet veel verder gaan zoeken. Want waarom zou je dan verder zoeken als je bij een, uh, bij een prima maatschappij uh, terecht kan? Ja, wat maakt vliegen aantrekkelijk? Waarom is het leuk? Ja, het, is, het is zo divers, het is, het is, het is enorm uh, dynamisch en voor veel mensen lijkt het misschien zo, ja goh, wat doen die lijnen nou daar s'nachts uh, als ze daar urenlang uh, achter die stuurknuppel ja, zitten? Wat maakt dat nou precies nou, zo? Er zijn natuurlijk uiteraard momenten dat je, je ook uh, misschien uh, verveelt. Maar ja? wat, wat, ben... wat doe je dan? Nou, je kan natuurlijk wel een, een gesprek voeren met je, met, je, met je collega of met, met je collega's die, die voorbij komen in de cockpit. En uh, uiteraard moet je ook gewoon je werk uh, blijven doen. Maar ook dat onder elkaar in ieder geval in de loop houden en wakker blijven houden. En in ieder geval ook, ook zorgen dat je, dat je beide, beide nog alert bent, is wel, wel belangrijk. En maar wat maakt het zo leuk? De prachtige landschappen die aan je voorbij schieten, prachtige weersystemen, buien. Als je langs de Himalaya vliegt, echt honderden kilometers aan, aan, aan, aan, aan, aan bijna disco-licht wat je, wat je voorbij ziet gaan. Daar gaan we natuurlijk en ver omheen. Disco-licht. Ja, dat zijn de onweersbuien oh, de... om, die flitsen, die continu maar heen en weer gaan. En de, de, de, de eilandjes die je in de, de prachtige eilandjes ziet liggen. De bergen, de bergmassief ja, je ziet in Europa. Ja, maar ik heb ook heel lang intercontinentaal gevlogen. En uh, daar gaat mijn hart toch ook nog steeds wel naar uit, uh, moet ik zeggen. En dat gaat ook weer gebeuren? Ik uh, vermoed van wel, ja. Dat, uh, dat, zal, uh, dat ligt in, het, in een carrièrepad op enig moment wel in het verschiet. En daar wil ik ook zeker weer voor gaan opteren. Want het, is een, het, is een, het is een bijzondere bezigheid. Maar dus de, de die landschappen die je onder je ziet... Want verder ben je toch gewoon een soort buschauffeur, of niet? Nou, dat is heel plat gezegd uh, de, dan misschien wat je, wat je zou... Nee, niks lucht, ten nadele van de buschauffeur. De luchtbuschauffeur. Uh, en de, daar is inderdaad helemaal niks uh, mis mee. Uh, waar, je, waar je natuurlijk voor staat is, uh, is, een, is een, uh, een vrij grote en uh, dure machine naar een, naar een ander oord brengen. En dat zo veilig mogelijk. Dus punctueel. Uh, nou, het zijn natuurlijk kapitale uh, machines waar je mee op stap gaat. Ja, vooral die levens van die mensen in de... Nou... De, de, Tuurlijk, dat, dat, dat uiteraard uh, maar de veiligheid uh, die daarbij om de hoek komt kijken om, uh, om, om een, een product goed af te leveren voor je passagiers. Het comfort, de punctualiteit, de veiligheid en uh, allerlei volgorde die je daar wil, wil, wil hanteren. Het op bestemming zijn is, een, uh, is ook uh, vaak, uh, vaak leuk. Om daar dan een paar dagen in het twinbad, uh, bijvoorbeeld te liggen. ja, ja. Be ja klinkt wel. En wat is er nou waar van al die piloten en die stewardessen? En dat zijn natuurlijk heerlijke thema's voor deze tijd van de nacht. Ja. Nou ja, nou. dat wil ik altijd. Dat wil ik. Dus ze hebben het ook altijd over de gooise Matras. Ik merk er heel weinig van. Kan ook aan mij liggen. Maar hoe zit dat met die piloten en die stewardess? Nou, waar, waar mensen met elkaar samenwerken heb je natuurlijk altijd kans op ja, ja, ja, op, maar maar op Als je aan de rand van het zwembad ligt, in een bikini of in een zwembroek... dan is het misschien nog wat voor de hand liggende, of niet? Nou ja, wellicht. Het uh, ja, ja, wel, ja, ja, ja. is wel, wel gezellig en uh, dat kan heel gezellig zijn. Maar je ziet ook, uh, ook, ook wel vaker dat, uh, dat, dat kruls zich in, in kleinere groepjes opsplitsen, bemanningen. Uh, we, we, hebben, we hebben daar uh, op buiten bestemmingen waar bijvoorbeeld uh, het, het niet zo makkelijk is om in je eentje op stap te gaan. Ook wel toertjes en tripjes die je maakt en met name naar Afrika. Maar ik kan het gaat over die romances, hè? zijn die er veel? Nou, veel. Ik, ik weet niet wat veel is, maar uiteraard zijn die er. Hmm. Ja, dat maakt het ook aantrekkelijk, denk ik. Dat ja, kan zeer zeker aantrekkelijk zijn. <laughs> Goed, even kijken. Nog één tweet en dan gaan we naar de eerste beller. Uh, Jeroen Veghel die heeft een paar keer getwitterd en die zegt... ik ben benieuwd of prijsvechters vaker bij een QRA... QRA, wat is dat? Betrokken zijn dan niet prijsvechters. QRA. Nou, het zegt mij uh, op dit moment even, even niks. Zou wel een ongeluk zijn of zo, of een bijna ongeluk? Nou, uh, wellicht is dat een... Uh, als dat de suggestie zou zijn... Dan weet ik niet of dat, of dat zo is. Waar wij op, op haken nu is op die veiligheidscultuur. Omdat een slechte veiligheidscultuur in die end... Eh, uiteindelijk kan leiden tot een, tot een verminderde veiligheid. En waar ik net al opriep was... we moeten juist zorgen dat die veiligheid omhoog gaat. Ja. En daar helpt, daar helpt de prijsvechter... Met, met, met de bijzondere vorm van contracten en belastingconstructies... die zij bedenken voor hun werknemers... met allerlei stress die dat met zich meebrengt... helpt daar niet mee. Goed, aan de telefoon nu, meneer Veenman... Hallo Marco Fema. Hallo. Hallo. Uh, uh, ik, ik zou in eerste instantie willen zeggen dat ik nooit met een prijsvechter wil uh, vliegen. Waarom? goed, dat is niet. Waarom wilt nou, u dat niet? Ik, uh, ik vind veiligheid uh, gaat boven alles. En als ik hoor dat daarop beknibbeld wordt, dan hoeft het voor mij wel niet meer. Hm. Maar goed, dat is niet het uh, belangrijkste punt waar ik over bel. Uh, ik had eigenlijk een vraag over turbulentie. Ja, stelt u me maar. Ik heb, ja, ik heb wel eens gevlogen en dan uh, komt het wel eens voor dat er wordt gezegd van... Uh, ja, er is nu turbulentie en ja, dat voelt altijd wel een beetje eng. En is dat nou iets om bang voor te zijn of, of stelt het niet zoveel voor? Dat wil ik eigenlijk graag weten van uw gast. Ja, nou... Laat hij nu vertellen, hopelijk. Dank voor de ja. vraag. Het is een, uh, Turbulentie is niks anders dan dat de, de, de luchtlagen onderling bewegen. Het is eigenlijk een soort wind op grote hoogte. Die zorgt ervoor dat het vliegtuig uiteindelijk uh, een beetje gaat schudden. En je hebt turbulentie in meer en mindere mate. En wij proberen altijd te voorkomen in, uh, in gebieden te komen met, met, met veel turbulentie. Want extreme turbulentie is uh, niet comfortabel en uh, ook niet goed voor het, uh, voor het vliegtuig aanzien. zich. Want? Je, je kan je turbulentie voorstellen als je bijvoorbeeld door een hele grote onweersbui heen vliegt. Waarbij, uh, waarbij uh, de structurele limieten van vliegtuigen overschreden kunnen worden. Wat, wat zijn de limieten dus van vliegtuigen? De, dus de, de, de limieten die gesteld zijn aan het, uh, aan het vliegtuig, de sterkte limieten. Dus op een gegeven moment... Hè, dat is dan Moer schudt Dijk, hij zo door elkaar dat hij het eigenlijk niet meer nou, kan Moerdijk worden. is destijds een keer een vliegtuig uh, naar beneden gekomen. Omdat uh, die door een uh, hele zware onweersbui vloog. En dat kan zodanige turbulentie genereren dat, uh, dat ook het vliegtuig het uh, niet, meer, wat, wat niet meer kan En wat voel je dan? Wanneer moet je je zenuwacht? maken in een vliegtuig? Nou, over het algemeen niet. De turbulentie is van, uh, van alle dag. En, uh, de turbulentie waar, uh, waar uh, ik, ik denk uh, meneer Veeman het over heeft, is als op een gegeven moment uh, men, uh, men door een luchtlaag heen vliegt, waarbij de wind wat verandert van sterkte in richting, en dan begint het vliegtuig wat te schudden. Dat is op zich niet erg. Waar, waar ik net naar refereerde, was hele dikke onweersbuien. Daar hebben wij weerradaren voor weerradar aan boord. Wij kunnen die zien. En dan gaan we ver omheen. Dus daar zijn Maar wat zou je dan voelen? Wat gebeurt er dan in het vliegtuig als je daar... Turbulentie voel je, ja. Nee, je... maar als die hele sterke turbulentie is. Dan, dan schud je nog meer dan, dan bij minder turbulentie. Dan, dan kan je op een gegeven moment ook hebben dat, dat bijvoorbeeld de, de, de wagentjes met de catering die aan boord rijden... die kunnen op een gegeven moment uh, tegen het plafond aankomen. Dat, dat zijn, er zijn incidenten. En weer naar beneden. Maar als dat gebeurt is de, de, zeg maar, de sterkte limiet van het vliegtuig nog niet in het geding direct. Dan moet er echt heel veel gebeuren. Dus wat externe, maar de vorderen. sterkte limiet in het geding, dan breken de vleugels af? Of ja, dat, de, dat, is dat kan. Ja, uiteindelijk kan alles. Het blijft een, <lacht> stuk, uh, een stuk materiaal. Ja, ja. Maar de, om, om het, om het in, in perspectief te brengen... Normaal gesproken... Kom je daar nooit mee in aanraking met zo'n sterke turbulentie? Omdat je dat ontwijkt. Ik heb het zelf ook wel eens gehad richting. Je uh, kunt het altijd ontwijken. Richting Milaan doorgaans wel. Er is altijd een mogelijkheid om dat te ja, Je om... kan altijd weer terug of achteruit. Uh, Achter. Nou, omdraaien. Dan, ja. je dat gebeurt er... je je wel ergens vandaan waar geen turbulentie was. Nou, dan keer je om. Uh, die autoriteit moet de gezagvoerder altijd hebben. Om te zeggen, nou, uh, bekijk het maar. Ik ga niet meer rechtdoor. Ik ga een keer om en ik ga terug. Of de andere kant op. Of de omheen. En uh, die autoriteit nemen we ook. Dat, heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, in Milaan uh, kwam ik op een gegeven moment. Nou, anderhalf jaar geleden. Zulke enorme buien hingen daar. En we zouden gaan landen in, in Milaan. En we waren aan het, uh, aan het dalen richting het veld. En uiteindelijk uh, heb ik besloten dat op, op, op een kilometer of uh, vier hoogte... dat ik het zo erg vond uh, dat ik denk, nou, ik ga niet eens meer verder zakken. Ik ga weer omhoog en ik ga weg hier van dit gebied. Zijn we doorgevlogen richting Genua. Daar zijn we gaan hangen en gaan holden. Net zolang tot die bui weg was. En zijn uiteindelijk dan, uh, dan geland. Uh, waar? In, in, in Milaan het In, eigenlijk... Milaan, weer. in Milaan weer. ja. En hoe lang moet je, hoe lang uh, heeft dat geduurd? Nou, daar weet iets van 20 minuten, twintig uh, minuten oh, dat valt mee. dat was een korte bui dus? Ja, die, maar die, die drijven over het algemeen over. En de turbulentie op grotere hoogte is doorgaans nogmaals de, de, de wind. En misschien een kleiner wolkje, dat kan ook. Maar de, de, ik, ik, ik, ik zou meneer Veeman willen oproepen zich daar niet, uh, niet te angstig voor te maken. Daar gaan we heel goed mee om. En uh, we gaan er ook omheen als het te erg wordt. En wat is uh, een luchtzak precies? En hoe, want ik heb wel eens gehoord dat dat met honderden meters kan zijn. Dat je naar beneden valt. De luchtzak, daar zou je zo'n idee bij krijgen dat je dan in één keer in een soort uh, zak valt. Ja, dat is zo, dan ook zo. Zo voelt het. Dat het en wat, je maag gaat dan helemaal uh, te kier. Het, het voert wellicht te ver uh, voor de dagelijke tijdstip om uit te leggen hoe dat aerodynamisch uh, werkt. Maar dat heeft ook te maken met de luchtstroming rond het vliegtuig. Het vliegtuig drijft zeg maar, op de lucht. En uh, daar heeft hij een bepaalde snelheid voor nodig ten opzichte van de lucht. En als hij door een hele grote en sterke windverandering verandert, die snelheid. Dan heeft, hebben de Vleugels minder draagkracht en dan zakt hij naar beneden. En dat kan wat meer wat verder zijn. Of wat maar kan dat inderdaad honderden meters zijn? Nou, dat is wel heel, heel erg over. De, ik heb het niet meegemaakt. Het, het zou in theorie wel, wel kunnen. Ja. Maar over het algemeen uh, kom je dat, uh, dat niet tegen. En wordt dat al zodanig door de meteorologische diensten uh, geconstateerd en, en, en, en waargenomen dat we daarvoor gewaarschuwd worden en daar veel omheen gaan. Ook. Meneer Veeman, nog wat vragen? Uh, ja, ik wil nog even resumeren. Dus turbulentie is in het algemeen niet uh, beangstigend. Klopt. En extreme turbulentie die wordt voorkomen. Ontweken. Uh, dat klopt ook. En uh, dan, dan kan ik u ook nog meegeven... op het moment dat u denkt dat het extreme turbulentie is... dan is het het nog niet. <lacht> oh, dus, Nee, nee. Dus, ja. <laughs> ja, ja, dat, ja, is dat is over het algemeen wel een aardige aanname. Um, uh, heb je wel eens meegemaakt dat je zelf een beetje zenuwachtig werd... door iets wat er gebeurde? Nee, maar wel alerter. Als, als er iets in je omgeving gebeurt... waardoor het niet meer helemaal no in het normale plaatje past... en dat was met name ook daar in Milaan... dan ja? word je alerter om te zorgen dat jij naar de goede beslissingen neemt. Want een goede beslissing vergt wel... een gezonde, positieve stress en alertheid. En stress in de positieve zin. Ja, maar nooit, nooit bang geweest in de nee. lucht? nooit. Nee. En, en heb je nou bij die piloten mensen die meer durven en minder durven? Dus Zouden er piloten geweest zijn, ook bij de KLM, die hadden gezegd... van ach, dit buitje, dat pakken we wel even mee. Gewoon, gewoon naar beneden. Ik ben geneigd te zeggen dat iedere vlieger... zodanig respect heeft voor, voor die buien en voor dat weer. Dat, als je ook andere vliegtuigen ziet ten opzichte van zo'n bui... dat is zo'n klein dingetje, ten opzichte ja. van die enorme bui... daar ga je geen risico's op nemen. Dus iedereen ging toen weg daar? Ja, het hangt er ook precies vanaf op welk moment je daar zit. en, en die, Kijk, het veld ging op een gegeven moment ook, ook dicht. En dan kon je ook op dat moment niet landen. Je kon nog wel verder doorzakken. Ja. En dat is wel een beslissing die ik dan nou genomen heb om dan weer juist te gaan klimmen om eruit te komen. Er zullen misschien mensen de keuze hebben gemaakt: nou als ik doorzak, zit ik er misschien weer onder? onder of ja. heb ik daar minder last van? Dat durf ik niet te zeggen. Dat is speculeren. Maar zijn er cowboys onder de piloten? Oh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die, die, die meer, meer doen of meer durven dan anderen over het algemeen dient men zich te houden aan de procedures die, die ervoor zijn. En ja, daarbuiten daar kan je dan je eigen beslissingsvaardigheid... en besluitvorming gebruiken om, om het nog veiliger te maken... dan het had moeten zijn. En, ja. Ja, kijk, soms heb je ook... is het, is het uh, door een limiet te overschrijden op de snelweg... Uh, je gaat iemand inhalen die 119 rijdt... en je haalt hem in met 120. Uh, of op een doorgaande, op een tweebaasweg, iemand die 79 rijdt, haal je haalt hem met 80 in. Dan kan je beter heel veel gas geven en de snelheid overschrijden. Als er een tegenligger aankomt, dan ernaast blijven hangen. Dan hou je, je wel aan de regel, maar het is niet veilig. Ja. Dus in de, eh, nog, nog beter ze zijn ze misschien niet in te halen, maar dat is het weer een andere. Het gaat, mij, dit in de lucht? het gaat mij erom dat je, dat je soms de procedure ook moet kunnen overschrijden... als gezagvoerder om het veiliger te maken. En die besluitvormingsvaardigheid, die autoriteit moet je altijd blijven hebben. Meneer Veenman, dank u wel. Hè. Ja, hoor. Tot later. Uh, nog even de vraag. Kijk, want wat, Jij vertelde net dat vliegen zo leuk is. Hè? Uh, waar, waarom ga je dan bij zo'n bond werken? Want dan kun je nog maar de helft vliegen. Omdat ik de afwisseling bijzonder, bijzonder leuk vind. Ik, ik, ik, vind het, ik vind het werken voor de, voor de, voor de vereniging bijzonder interessant. Het is, het is ook een stukje zelfontplooiing daarin. Andere dimensie, andere, andere uitdagingen. En het vliegen, vliegen zelf blijft dan een, een zeer aangename afwisseling op maar, het moment dat ik weer vlieg. Maar wordt je dan niet een minder goede piloot als je minder vaak vliegt? Nou, de routine zou in theorie wat, wat af kunnen nemen. Maar gezien het feit dat ik nu op Europese vluchten zit... waarbij je toch wel redelijk wat vluchten maakt... is, is dat ook niet echt, uh, echt aan de orde. Nee, en je vliegt de helft van de tijd, geloof ik? Ja, in principe de helft van de tijd. Goed, wij gaan zo door met bellers. Ik zeg nog maar even dat, uh, dat u kunt bellen naar het nummer 0800. Oh nee, ja, naar, ja, 1121. 0800 1121. Mail ik al naar casaluna.ncv.nl en u kunt bellen met al uw vragen over de luchtvaart. En als u een leuke anekdote heeft over wat u zelf heeft meegemaakt in de lucht, dan uh, zijn we ook benieuwd. Dan hebben we nog een hekje Casaluna voor de Twitteraars. En ik doe nog even één tweet. Die grijpt terug naar waar we het net over hadden: hè, dat Schiphol een uh, hub vliegveld moet worden, dus een transfer-vliegveld. Dat betekent dat je, je komt uit New York en je, vliegt, je stopt even op Schiphol... en je, je blijft daar achter de hekken, zou ik maar zeggen. Uh, en uh, gaat dan weer door. En uh, dan iemand schrijft, Kasberg is dat uh, waar zijn die drie uh, vertrek- en aankomsthallen dan voor? Het zijn er trouwens vier. Uh, waar, waar zijn die voor? Maar er blijven natuurlijk ook een heleboel mensen naar buiten komen. Ho hoop ik zelf ook trouwens. Schiphol heeft een, uh, een, zeg maar een ontwerp waarbij... je uh eigenlijk Je hoeft nooit met een treintje, je hoeft nooit met een bus, je hoeft nooit met een metro om van, van de ene vlucht naar de andere te komen. Ja. En dat is zeg maar die, al die pieren die je hebt, die uitsteek, ik, ik weet niet of je erbij kent bent, ik ja. neem aan van wel, de, de, de, de, de A, B, C, D, E en F, P en zelfs de G-pier. En die zijn vanuit een bepaald centrum zeg maar ontworpen waarbij die pieren eruitsteken. Dus je kan van elke pier lopend de andere pier bereiken. En dat ja. is wel heel prettig. Wat mensen zelf in de hand hebben hoe snel ze. Nee nee maar zijn. ja als er te veel ik, ik presenteer zelf hello goodbye tegenwoordig en als er niemand meer naar buiten komt hebben wij geen programma meer maar dat is toch niet dat dat, dat alleen nog maar een transfer wordt? Nou, zeker niet. Nee schiphol blijft natuurlijk ook een, een point to point hè, een, een eindstation of een beginstation van, uh, van mensen. Dus die vier vertrek en aankomsthallen die blijven gewoon nodig. Absoluut. Ja de, de, de, die ruimte is ook gewoon nodig en het is ook makkelijk om bij bepaalde hè. je moet, moet ook meerdere doorgangen hebben capaciteit van Schiphol, als je meer reizigers wil, wil verwerken... Ook, ook lokale, reizigers uit Nederland... dan zul je daar de capaciteit op aan moeten passen. En meer vluchten betekent ook weer meer passagiers uit Nederland. Goed, nou wilde ik een plaatje gaan draaien... maar dus ik zie nu opeens dat er toch weer een beller... Uh, uh, tussendoor moet van de regisseur. Dat is meneer Van Beugen. Ja, present. Ja, goeiedag. Jan Van Beugen. Hallo. U ja, goedenavond. Heeft, u heeft een vraag... En ja, ik heb erg veel gewrogen in, in de tijd dat ik werkte. Naar allerlei landen. Hoofdzakelijk het eh, vasteland van Europa. Eh, en waar ik altijd moeilijkheden mee had, dat was met de luchtdruk. En nou is mijn vraag. kunstmatig wordt die, als we nou in hogere sferen zitten. dan wordt die kunstmatig eh, op peil gehouden. Eh, maar om precies op. 76 centimeter kwik te komen, dat zal niet lukken. Wordt die nou wat hoger gehouden... dan de normale atmosfeerdruk of eh, wat lager? De, de luchtdruk in het vliegtuig neemt ja. af als het vliegtuig gaat klimmen. Dat heeft ja. ook weer te maken met, alle, met, met de noodzakelijke sterkte voor het vliegtuig. Dat de, snap ik. De dat luchtdruk ik. neemt u... Überhaupt... Ik snap dat niet. Wat heeft dat te maken met een normale... De, de luchtdruk neemt van zeeniveau af naar boven. Ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is de... mening. Het wordt kunstmatig op peil gehouden. Dat klopt, het vliegtuig wordt als het ware een soort van opgepompt. Maar ja. de, luchtdruk wordt, de luchtdruk in het vliegtuig neemt ook af... maar neemt minder snel af dan dat de luchtdruk buiten afneemt. Dus je krijgt een overdruk vanuit het vliegtuig naar buiten. Maar wij willen dat de, de, de, de drukkabine, de cabinedruk op maximaal zo'n zo 7000 à 8000 meter blijft, blijft hangen. Omdat veel hoger oncomfortabel wordt voor passagiers. Veel hoger, dan, dan heb je minder zuurstof. En krijg je allerlei andere effecten. Zelfs boven de, boven de 10.000... Uh, uh, ik, ik vergis me net nauwkeurig, het is 8000 uh, voeten. Dat is per 2,5 kilometer is de, is de luchtdruk. Uh, dus de luchtdruk in het vliegtuig is vergelijkbaar met die op 2,5 kilometer hoogte. Dus een, een soort skistation. Ja, maar nou uitgedrukt in centimeters kwik. 76 centimeter Oh, maar het niet het te technisch hè? Nee, nee. Nou, de normale gemiddelde laten we dan spreken over de normale gemiddelde luchtdruk die op de barometer in het midden van de schaal staat, bovenaan 76 of 760. Nou, ik kan nu zeggen dat hij dat afneemt, maar ik heb mijn BINAS-tabel niet bij me... Van de, van de middelbare school, dus ik zou niet weten... hoe die, hoe die vertaalt in, in centimeters kwik op dit moment. Nee, maar, maar, voor, nee, maar de, noor, de normale atmosferische druk... Hè, de gemiddelde atmosferische druk hier op aarde... Die is, die is, dat kunt u aannemen, de 76 centimeter kwik. Dus wordt die nou hoger of lager gehouden lager. als je bovenin de lucht zit? Lager. Lager dan de normale gemiddelde druk hier op, op, op vaste grond. Als u vliegt, uh, heeft u een lagere druk in het vliegtuig... dan dat u hier op de grond heeft. En waarom hebben sommige mensen daar last van? Nou, het heeft uh, te maken met je, je, je, je oren en het kunnen klaren van de oren. Uh, als je erg verkouden bent, uh, ontstaat er een drukverschil... Ja, een drukverschil tussen, tussen de, door de buis van Eustagius. Dan kan, kan het lucht niet meer in de holtes komen... Kauwgomje eten. Ja, dat helpt. Met name stijgen heeft, heeft niet zo'n vervelend effect. Over het algemeen lukt dat wel. Maar het dalen heeft over het algemeen een vervelend effect op mensen die, die verkouden zijn. Met name ook kleine kinderen hebben daar vrij, vrij snel last van. En u had er ook last van, meneer Van Beugen? Ja, heel erg. heel erg. En nou weet ik niet of ik nou boven in de lucht. Ik vlieg nu niet meer hoor. Maar of ik nou boven in de lucht had moeten blazen. Mijn neus dicht en dan blazen. Of uh, verergert dat de zaak? Bo nee, boven in de lucht, als u naar boven ging en met het vliegtuig aan het stijgen was... Uh, hoeft u eigenlijk weinig te doen, een beetje geven, helpt dan wel. Naar beneden zou blazen kunnen helpen, maar daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Ja, want je kan ook een trommelvlies eruit blazen, dat is, uh, ja, dan ja. pers je te hard. Maar naar boven kou, gewoon ik uh, kou. Nou, en, uh, wat, wat heel erg uh, helpt is een, uh, een flesje neusdruppels meenemen. Dat, uh, oh, dat, ja. is, uh, dat opent vaak ook uh, de, de, de holtes wel, enigszins. ja. Ik dank u wel voor de vraag, meneer Van Beuger. Tenzij Goed, u nog iets uh, wilt weten. Maar ik, ik dank u beiden voor de, voor de antwoorden. Fijn. Dank u wel. Goed zo. Tot genoeg. Goeienacht. goeienacht. Uh, ik heb uh, nog een mailtje van Joost Wigger... die net ook uh, mailde. Die zegt QRA... waar we het net over hadden. Dat is een quick reaction alert. Dat hadden we bij de luchtmacht, schrijft hij. Vijandelijke vliegtuigen onderscheppen. Maar dat is een hele andere discussie, zegt hij. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je daar even niks op te zeggen had. Uh, en dan... Vraag nog van uh, Nico van Dijk. Lozen vliegtuigen voor landing kerosine en ja, Waarom en hoeveel? Ja, we hadden het er net al even over. Nee, uh, wordt. Nee. hebt ja, toch wel? Of ja, niet voor de normale landing. Nee, alleen als een meteen Zou je komen te lozen? Dat, ja. uh, dat zou onloog Zonde. zijn. Zonde. Ja. Maar voor noodlanden. Ik, ik, ik ken iemand die er een keer, die keer in een vliegtuig zat. Ging omhoog. Boven een meer. Er werd alles geloosd en ze gingen weer naar beneden. Maar dat kan. Maar dan is er een uh, noodsituatie in de gang. Dan gaat hij uh, terugkeren naar het vliegveld waar hij vandaan kwam... of naar een andere dichtbijliggende luchthaven. Want als je zou landen met al die kerosine aan boord... dan, dan ontploft hij of zo? Nee, maar dan uh, zakt hij misschien door dus zijn landingsgestel of, uh, of iets dergelijks. Dan is hij te zwaar. Daar is hij niet op, uh, op gezet. En wat gebeurt er dan, dan met dan? al die lieve beestjes en plantjes naar beneden? D er zijn regels voor waar je, waar je mag dumpen. En over het algemeen stuurt de verkeersleiding je naar een gebied... waar dat uh, zo weinig mogelijk schade voor de omgeving uh, oplevert. Boven zee is bijvoorbeeld wel een aardige plek. Uh, ja, dat, dat heeft milieuconsequenties. Maar uh, ja, als je het niet doet, heb je misschien nog veel meer consequenties. Ik begrijp het. Goed, dan nu de muziek waar we het net al over hadden. Perfect van Fairground Attraction.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 De Fairground Attraction, dus. Ja, we, we, we hebben het over de luchtvaart hè, en vooral over de veiligheid ook. Als u wat wilt weten over luchtvaart, of een mooi verhaal heeft... iets wat het zelf meegemaakt heeft terwijl u aan het vliegen was... dan kunt u bellen 0800-1121. 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna@ncv.nl. casaluna@ncv.nl En voor de Twitteraars hebben we hekje Casaluna. Even kijken of er gemeld is trouwens nog. Even kijken. Oh ja, nee, de laatste hebben we gehad. Dan is er nog een, een, een tweet van uh, Rochel29. Het, het is ook geen goede naam. Hè? Uh, die schrijft, ik ben afgestudeerd piloot. Ik ben afgestudeerd piloot, maar ik kan geen baan krijgen. Wat zou jij doen in mijn situatie? Steven Verhagen. Je hebt wel een baan gelukkig, je hebt er een jaar over gedaan. Maar er zijn veel piloten die geen baan kunnen krijgen. Wat, wat moet je dan doen, ja? Ja, heel moeilijk. Het is ook lastig om bij een werkgever terecht te komen... die niks met luchtvaart te maken heeft. Omdat die over het algemeen weet dat omdat het vliegen zo leuk is... dat die piloot die daarvoor gestudeerd heeft, weggaat... zodra hij daar de kans toe krijgt. Dus dat maakt het, maakt het al moeilijk om een vervangend werk te doen, of ander werk. Wat ik wel zou adviseren is proberen in ieder geval te zorgen... Dat, uh, dat de bevetten op orde blijven. En zoveel mogelijk uh, brieven schrijven naar, uh, naar instanties en naar luchtvaartmaatschappijen om, uh, om te kijken om, uh, om vlieguren te maar maken. Ik, heb het... ik zou heel erg oppassen met het ructiesloos uh, aangaan... van contracten met van die maatschappijen, pay-to-fly maatschappijen... nog een keer extra betalen en dan je eigen werk kopen. Daar zou ik wel heel erg mee oppassen. En misschien nog een paar brieven meer schrijven. Maar um, ja, ik, ik ga er een beetje vanuit, eerlijk gezegd... dat hij dat wel doet, brieven schrijven. Dat denk ik ook. Er is gewoon niet zo heel veel uh, werk, en zeker niet in Nederland hiervan. Uh, is het dan toch niet slim om in je eigen toekomst te investeren... en wel ergens een baan te kopen, als het ware? Want dat kostte 30, 40.000 euro? Het kan, uh, het kan uh, zeker bijdragen. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat je ook pas aan de bak komt... als je een beetje ervaring hebt, en die kun je daarmee opdoen. Op dus de kans dat je daarna weer ergens anders aan de bak komt... lijkt mij een stuk groter. Dat is vaak ook de redenering. Het is dus ook een, door die enorme hoop vliegers... een uh, inkomstenbron van de, de, de pay-to-fly-maatschappijen. Uh, maar daarom wel heel erg oppassen, want je komt dan in situaties terecht... waar we het eerder in de uitzending over hadden... waarbij er uh, op de een of andere manier toch uh, economische druk op je uitgeoefend uh, kan worden. Maar en... zouden niet heel we... veel uh, werkloze piloten denken van... kan mij het schelen die druk, ik wil een baan? Ja, dat klopt. Ik, wil, ik, zou, ik zou ze dat ook van harte gunnen... Maar ik wil wel en ik hoop graag dat, dat die mensen in een baan terechtkomen... waarbij uh, de vliegveiligheid ook nog zeker zeker gediend blijft en is. En dat ze niet daar dus aan mee gaan werken aan die cultuur... om maar een baan te moeten hebben. En ik snap wel dat die mensen uiteindelijk hun brevet op die manier geldig willen houden... en op die manier denken, mogelijk dan toch uh, uiteindelijk in die luchtvaart... om een betere baan uh, te kunnen krijgen. Ik zou het toch goed zoeken. En een, uh, volgende week kun je ook nog een slecht contract uh, sluiten... En het is niet Wat zo is dat... dat makkelijk? Nou, nee, maar een slecht contact sluiten is makkelijk, denk ik. Ja? Nou, denk je. Bij ja, maar Ma bij Ryanair heb je ook niet zomaar een baan, neem ik aan. Nou, ik denk dat het Onlacht. op zich... Uh, de, voor Ryanair is het niet oninteressant als iemand weer 30.000 euro neerlegt... een type te halen, zoals dat heet, een type bevoegdheid... en je vervolgens drie maanden aan de kant te zetten voordat ze je indelen. En, en geen, enkele geen enkel commitment afgeven of verplichtings naar je toe... De, dat je dan ook maar mag beginnen. Ja. Dus, maar goed, uiteindelijk, als je daarvoor betaalt... dan moet je ook uh, aan het werk gezet worden? Nee, dat moet niet. Nee? Dat is juist het probleem. Dus je kunt betalen en dan toch niet dat ja, werk krijgen? Het staat nergens dan dat jij per se op datum X moet beginnen. Dat kan heus nog nee, maar, een paar met, maanden beginnen. Ja, maar goed, dan be maar ooit zul je dan toch beginnen? Ik, ik neem aan van wel, als ze je nodig hebben... maar stel dat ze ineens wat minder vluchten gaan uitvoeren... dan heb je daar geen enkele garantie voor. Ja, dan krijg je dat geld niet terug. Het is geen vast contract. Je nee, ook geld. niet. Nee, want je hebt daarvoor getekend. B buiten dat ben je, ben je niet eens bij Ryanair zelf in dienst. Je gaat via een of andere schimmige constructie... Via een, uh, als een soort ZZP'er aan de slag. Ja. Maar goed, als je een tijd werkloos bent... dan grijp je alles aan, kan ik me voorstellen. En dan denk je, van, het is altijd nog beter om onder druk gezet te worden... dan om niks te doen. Want die piloten die bij uh, reporters zaten... Die, hebben, die waren niet voor niks anoniem. Want die, hoe, hoe vervelend ze het ook vonden bij Ryanair... ze waren toch bang om hun baan kwijt te raken. En je kunt ook denken, van, als het zo erg is, dan ga je toch? Ja, alles, alles bestaat uit, uh, uit keuzes, ook hier. En natuurlijk is het individueel belang daar uh, voor, de, voor de persoon in kwestie... Uh, een, een, een, een goede reden om bij zo'n maatschappij uh, in dienst te treden. Wat ik wil aangeven, is dat je er heel erg mee oppast... en dat de gewaarschuwd mens wel voor twee uh, telt. En wij hebben zoveel mensen gesproken die, uh, die werkelijk... Uh, uh, angst hebben en doodsbang zijn voor hun uh, management... en dat geldt ook voor uh, maatschappijen waar, waar men ook uh, flink aan het, aan het uh, recruteren is geslagen... bij Lion Air in Indonesië. Daar gaan ook redelijk wat vliegers heen, die hebben veel vliegers nodig... maar die staan uh, notabene, uh, in ieder geval bij mijn weten, op, op de zwarte lijst in Europa. Dus, en dat houdt in dat, dat, dat, dat de veiligheidscultuur daar wel degelijk in het geding is. Dus die, die vliegtuigen mogen hier niet landen? Nee, maar gelukkig, die halen het ook niet. Die vliegtuigen daar Die vliegen met 737's, dus die komen niet, niet heel ver. Uh, dus, dus wat dat betreft is dat zijn we daarmee gezegend... dat die hier niet rondvliegen. Maar dat wordt afgeraden om daarmee te gaan vliegen? Ik, ik zou persoonlijk uh, wel bij een maatschappij willen vliegen... waarbij de, de veiligheid in ieder geval niet in het geding is. Ja, maar misschien maak je als goede piloot die maatschappij wel veiliger. Dat kan wel. Uiteraard kan dat. Ik, ik blijf daarbij herhalen dat, dat, dat ook, ook iemand anders. Mee, iedereen kan meegezogen worden in een bepaalde negatieve cultuur. En, en, en daar, moet je, daar, daar wil ik de mensen voor waarschuwen. Ja. Dat ze daarvoor oppassen. Nog, nog één één ding voor uh, Rogel dan. Uh, ik zou in ieder geval mijn Twitter naam veranderen. Om <laughs> aan een baan te komen. Maar uh, is er niet nog een tip? Is er niet nog iets te doen wat je. Wat brieven schrijven doet iedereen. Kan je niet op de een of andere manier. Nou, ik denk dat je ook moet realiseren dat uh, misschien ergens anders op de arbeidsmarkt terechtkomen, niet in de luchtvaart of niet, in de, niet, niet als piloot, ook een keuze zou kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld, ik weet niet hoe oud de persoon in kwestie is of hoe jong, die zou ook nog kunnen overwegen een, een andere studie op te pakken of een andere scholing. Als er geen werk is, is er geen werk en is het, is het moeilijk om... Uh, uh, het is waarschijnlijk goedkoper om een andere, andere studie te doen dan die type rating bij een... Uh... Ja, dan heb je 180.000 euro betaald en dat is weggegooid geld dan. Hij hoeft niet te verlopen, want je zou ook na drie jaar wel weer uh, aan de bak kunnen Want je kunnen zei komen. je moet je brugvet uh, bijhouden. Dat is wel, wel, wel handig om te blijven doen. Hoe doe je dat? Door vlieghuurtjes te maken, dat kan ook op kleinere vliegtuigen. Uh, bijvoorbeeld je kan ook reclame gaan slepen, de vliegtuigen die langs het strand gaan in de zomer. Als we die nog krijgen, ja, je maar dan, zie je weer, dan zie je nog wat, uh, wat uh, eh, dan, daar zou je ook op kunnen werken. Uh, mensen die parachutisten droppen, bijvoorbeeld op Texel. Maar daar zijn banen in nog? Ik, ik weet het niet, daar ben ik geen, uh, geen expert in. Maar ook, ook dat soort vlieguren tellen wel. En als je gewoon zelf een klein uh, zesnaadje huurt... of zo, dan telt dat voor je Het Zijn wel vlieguren, absoluut. Ja, die tellen mee. Hm. Goed, nou, succes. Zou ik zeggen tegen Rogel. Ja, ik uh, zou dat zeggen 29, ook 20, ook, uh, dus uh, misschien is hij 29. Of hij was 29 toen hij dat account begon. Uh, nog één andere. Hoe lang heeft een... Dat is van Botak. Zonder S. Botak. Um, de Botak. Hoe lang heeft een vliegtuig nog stroom als de motoren uitvallen? Dat is op zich niet zo heel uh, belangrijk. Als de motoren uitvallen, dan, uh, dan, dan moet je rekenen op uh, zo'n uh, zo 10 tot 15 minuten... voordat die uh, op de grond uh, staat, of in ieder geval beneden is. Want zonder motoren kan die, uh, kan die alleen maar zweven. Maar, maar kan die zich niet op hoogte houden. Daar heb je energie voor nodig, daar heb je motoren voor nodig. Uh, dus dus ja, de vraag is, uh, is wat dat betreft... Uh, in die zin makkelijk te beantwoorden. Al die, al die tijd uh, houdt u wel stroom? Ja, want uh, de batterijen geven over het algemeen... Uh, 30 minuten tot een uur aan uh, stroom. Ja. Uh, soms nog langer. En je hebt ook noodgeneratoren. Uh, die kun je ook nog aan, uh, aanzetten. Maar die leveren geen stoelkracht uh, waarmee het vliegtuig kan blijven vliegen. Dus dat zou ook nog uh, net zo lang kunnen zijn... Tot de, tot de brandstoftanks leeg zijn. Maar hij is eerder beneden en aan de grond. En dan ben je er geweest? Nou, dat hoeft niet. Je kan, uh, je, je, als de beide motoren uitvliegen... dan dan wordt ook wel eens op getraind... dan. Uh, dan, dat is een heel exceptionele situatie. Uh, ik ja, denk de kans bijzonder klein is erop. Maar dan als er een vliegveld in de buurt is, kan je nog wel landen. Het, het is wel wat gecompliceerder, want je hebt geen corrigerend vermogen meer. Nee, je kan niet even... Uh, je kan niet meer even omhoog. Even als, je, als je verrekent, dan, uh, dan sta je net uh, voor de landingsbaan. Of, of je haalt hem niet, omdat je nog te hoog zit. Uh. En het gebeurt wel dat ze dan denk, heel snel weer proberen te starten. Uiteraard. Uiteraard. Dat, lukt, dat lukt, dan, lukt dat vaak? Daar zijn noodprocedures voor. Op het moment dat motoren uitvallen is dat natuurlijk... Dat wel de, weer aan, de grootste noodsituatie die je maar kan, kan voorstellen. Het kan dat je, ze, dat je ze aankrijgt. We hebben ooit een vliegtuig gehad uh, in 1989, meen ik. Die in een vulkaanaswolk vloog. En dat is natuurlijk redelijk recentelijk ook nog actueel ja. geweest. Die vulkaanas. Waarom we daar niet vlogen. Het heeft alles te maken met dat motoren dan uit kunnen vallen. En die, die zijn daar, op redelijk lage hoogte weliswaar... maar wel weer aan de praat gekregen. In ieder geval een aantal van de vier die ze hadden. En kon daarmee blijven vliegen. Kan je met één motor dan vliegen als je de vier hebt? Hangt van het gewicht van het vliegtuig op dat moment af. Uh, maar dat, is, het is wel, dat, dat wordt wel bijzonder complex. Hm. Maar met, uh, dat, er, dat er drie uitvallen van de vier is al, uh, in bijzondere, is al zeer bijzonder. Ja, dat wil ik graag zo houden ook. Ja. Ik ook. <laughs> Timo aan de telefoon. Met Timo. Hallo, Hallo Timo. Hey. Hey, het hele gesprek deed me eigenlijk iedere keer terugdenken aan het adagium van professor Arnold Heertje. Geen enkel belang is gediend bij de waarheid. En dat deed me eigenlijk bre brengen tot de volgende vraag. Ik neem aan dat piloten ieder jaar of zoiets gekeurd worden. En uh, is het nou niet mogelijk om in die keuring ook een soort vragenlijst op te nemen... waarbij alle kritieke veiligheidsvragen worden uh, gegeven in de vorm van signaalvragen met ja of nee... en dat het dan gewoon aan de leugendetector wordt afgelegd. En dat is weliswaar geen bewijs in de rechtbank... maar het geeft natuurlijk wel een signaalfunctie... dan naar het uh, apparaat om te kijken... bij welke maatschappij eventueel de meeste problemen te verwachten zijn... in het kader van het functioneren van de piloot. Maar zeg nog eens, wat voor vragen wil je stellen? Nou, signaalvragen zeg maar, dus, dus gewoon van, uh, word je onder druk gezet en dan mag je dan ja of nee antwoorden. Want ik zie regelmatig bij Dr. Phil, uh, fantastisch programma trouwens, maar dat terzijde. Maar zie ik regelmatig iemand van die bij de FBI gewerkt heeft langskomen en die zegt, ja, als je dat goed aflegt door een gekwalificeerd medewerker, dan kan een leugendetector gewoon een zekerheid van meer dan 90% geven. Maar nou, als mensen dan zeggen, ja, ik word onder druk gezet, wat kunnen we daar vervolgens mee? Nou, als je dat gewoon voor alle piloten doet in de keuring, dan heb je toch een beetje een signaalfunctie. Dan kan je dat toch accumuleren. En dan heb je een overzicht bij welke maatschappij uh, de meeste problemen spelen. En dan kan je daar je opsporingscapaciteit op richten. Of je een vergunning afgeeft om überhaupt in een Europees luchtruim te, te mogen vliegen. Want als er zo'n ding op de grond neerkomt, dan moet je er niet aan denken. Ik vind het, ik vind het een heel interessant thema. Maar ik, ik breng hem een beetje in een andere richting. Waar wij ook op, op, op zouden aan willen dringen... is dat, de, de, dat er een platform ontstaat, met name ook bijvoorbeeld in, in Ierland... tussen de uh, vliegers van de maatschappij, tussen de autoriteiten... en tussen het bedrijf, om daarbij problemen uh, aan de orde te kunnen stellen. Dat platform is er nu niet. En wat je ook zou kunnen doen, is dat de overheid... en alle overheden in Europa, bij wijze van spreken... het liefst ook nog wereldwijd... dat je die een, een, een, een, een stuk gereedschap in handen geeft... Om Onderzoek te kunnen doen bij de diverse maatschappijen, bij al die vliegers. Dat kan bijvoorbeeld in anonieme, op anonieme wijze door een vragenlijst inderdaad voor te leggen. Van, goh, hoe, om daar te, te herleiden hoe die veiligheidscultuur is. Hoe zou je nou, hoe beoordeelt u hoe uw bedrijf met de veiligheid omgaat? Bent u vrij om te melden? Voelt u zich vrij om ja, te melden? Vraag, Heeft ja. u angst uh, voor uw, uh, voor uw uh, ja. baas? Dat moet natuurlijk in complete anonimiteit, ja, want anders aardig. heb je weer uh, repercussies. Ja, maar dit, dit is op zich een aardig thema, daar dringen we ook op aan. En de we... leugendetector? Nee, die. die ja, dat, hoeft niet. Dat, dat hoeft dat niet. Dat hoeft niet. Bovendien, uh, de ik, ik, ken, uh, ik weet niet of de leugendetector nou altijd de, de ultieme waarheid uh, dan uh, naar boven haalt. En ik denk ook dat dat veel te ver voert. Ja. Wij, wij zouden dan inderdaad willen dat de overheid meer onderzoek doet... naar de vliegveiligheidscultuur. Dat zou op deze manier kunnen. Door vragenlijsten het voor het goed, te leggen aan het personeel. Dat als, gebeurt tot op heden niet. Maar als ik het goed begrijp, de, keurt de overheid niet zelfstandig de, de, de piloten? Jawel, maar dat is puur op medisch, uh, medisch gebied. Dus de medische keuring, uh, je krijgt een... Uh, een, een Hard, uh, hard filmpje van ECG wordt er gemaakt, je bloeddruk wordt gemeten. Dan kan je die veiligheidscultuur toch ook mee, meenemen in een meting? Nou, het maakt mij niet zoveel uit uh, hoe, dat, hoe dat gebeurt. Uh, daar wil ik dan al best wel over nadenken. D ergens zal er een, een, een platform moeten ontstaan waarbij die vragen en die enquêtes gehouden ja, kunnen worden. Ja, en moet, dan, dat, dan? moet dat dan door de, uh, de landelijke overheid gebeuren of door Europa? Ik denk dat je daar uh, de discussie over zou kunnen voeren. Ik denk dat de landen het zelf wel graag zouden willen doen. Uh, maar, maar, zouden... maar de Ierse overheid gaat natuurlijk nooit zo'n uh, zo economisch belangrijke maatschappij als Ryanair laten vallen. Ja, maar je gaat ook naar een Europees luchtruim toe. Dus dan is het toch handiger om dat gelijk Europees op te tuigen. Dat zou ik ook doen. Zijn we het over eens, Ja. Maar ik zou dat, ik zou dat wel, wel willen, dat, dat daar bijvoorbeeld een verplichting komt vanuit Europa. Dat de lokale overheden of de landelijke overheden dat uh, moeten doen. Ja, gedelegeerd. Vanuit ja, maar die Europese. zijn natuurlijk minder streng. Want de Nederlandse overheid zal de KLM ook niet heel hard aanpakken waarschijnlijk. Omdat de KLM zo belangrijk is voor onze economie. Maar de, de Nederlandse overheid uh, zorgt er wel voor... Uh, hoop ik in ieder geval dat dat, uh, dat dat serieus genomen wordt. En daar heb ik ook alle indicaties uh, voor. Alleen waar we wel op aan willen dringen... is dat ook bijvoorbeeld in de bezuinigingsdrift van het huidige kabinet... Uh, er niet zodanige uh, bezuinigingen bij de inspectie plaatsvinden dat de juiste inspecties niet meer plaats kunnen vinden. Dat het een papieren nee, exercitie wordt. Dat moeten de, we niet hebben. De, de, de, Nederlandse, de Nederlandse bank die, zeg maar, die fungeert nu ook als een verlengstuk van de Europese Centrale Bank. Dus de Europese Centrale Bank zet de richtlijn uit hoe, hoe de banken te controleren. En dat wordt dan uitgevoerd door de Nederlandse bank. Maar dat, dat gaat dan eigenlijk buiten het uh, toezicht, landelijk toezicht en landelijke democratie ondergaat... dan op een hoger niveau wordt dat afgedekt. Maar Timo, ik, Tot... denk, dat, ik denk op zich uh, dat wij het uh, eigenlijk ja. best, uh, best eens zijn. Ja. Het gaat alleen om even dan hoe dat ja. uh, gedaan ja, ja. moet worden. En dat vind ik dan de vervolgvraag. Daar, daar denken we dan nog even over na. Ja. Timo, ik dank je wel ja. voor het bellen. Doeg, goeienacht. Uh, een, een mailtje. Helaas houden niet alle piloten zich zo strikt aan de veiligheidsregels als uw gast... De afschuwelijke ongelukken met het KLM-toestel op Tenerife... en het Martinair-toestel op Faro getuigen daarvan. Dit kwam in beide gevallen pas jaren later aan het licht... door de volhard dunheid, of volharding van respectievelijk journalisten... Tenerife en betrokkenen Faro Koos heeft dit geschreven. Dus menselijke fouten. Het is vaak een samenloop van omstandigheden. En er is bijvoorbeeld, om dat Tenerife-ongeluk te noemen... wel heel veel van, uh, van geleerd... En met name in de, in de gezagsverhoudingen. Binnen, het sociale aspect binnen een cockpit is ook belangrijk. Ik had het net over de, de, de besluitvorming. En de, en de gezagvoerder moet de besluitvorming in alle, in alle vrijheid kunnen, kunnen doen. Maar daar heeft hij wel een co ook bij nodig. Dat is zijn, zijn fallback. Hij moet, hij moet op, op zijn co-piloot ook vertrouwen. En als die met informatie komt, als een van zijn informatiebronnen... op basis waarvan hij de beslissingen ook, ook neemt... die moet hij niet negeren. En als jij een hele steile gezagsverhouding hebt. waarbij de gezagvoerder zo autoritair is. dat hij bij wijze van spreken. over iedereen heen loopt. dan ben je niet zo snel genegen. en dan ben je wat angstig daarvoor. om, uh, om uh, op te spreken en op te spelen op het moment dat het zou moeten. Nou, en daar is destijds heel veel van geleerd. En daar is in de cultuur. Wat was daar aan de, aan de hand? De gezagsverhouding. De gezagvoerder was daar echt. Hebben we het dan over Faro? Nee, dat is, dit, dit was Tenerife. Dat is een van de elementen waarbij men eigenlijk wel zoiets had. Nou, dit, dit, dit is een. Dit, dit is een, uh, een, een, een, een gezagsverhouding die niet, die, niet, die niet hoort in een cockpit. En dus de gezagvoerder luisterde niet naar zijn kooppiloot? Nou, hij, hij heeft hem wel gehoord, maar was zo zeker van zijn zaak. En de kooppiloot had, had misschien ook daar nog wel wat meer kunnen, kunnen, kunnen doen. Dat weet ik niet. Alleen daar worden we nu op getraind. Om continu bij elkaar, in ieder geval elkaar uh, de, ze, uh, duidelijk te maken... wat er aan de hand zou kunnen zijn en elkaar... Inderdaad, in de loop te houden van de operatie. Je doet met z'n tweeën die operatie en dat moet ook altijd met z'n tweeën blijven. Goed. Aan de telefoon, meneer Koelenmeij. Ja, goedenavond. Of goedenacht eigenlijk. Ja, ik heb een vraag van een hele andere orde. Ik ben, ik ben helemaal Ik denk nooit zo erg in die rampscenario's. Want vliegen is altijd wat veiliger dan in je auto stappen. Maar ik heb een totaal andere vraag. Ik heb, en het houdt me al een tijdje bezig. Als vliegtuigen landen, dan staan de wielen stil dan uh, krijg je een enorme klap, die voel je ook, en slijten die banden enorm. Ik heb me altijd afgevraagd, als je die banden nou een bepaalde snelheid laat uh, draaien, uh, van waar het vliegt, waarop het vliegtuig landt, dan zouden die banden veel minder slijten. Lijkt mij. Of is het technisch niet mogelijk? Dat is de vraag. Technisch mogelijk is het, uh, is het uh, denk ik wel. Ik ben daar geen, uh, geen deskundige in, overigens. Maar je zou je systemen kunnen voorstellen waarbij die wielen wel aangedreven worden. Wat altijd ja. de consequentie is bij het bouwen van een vliegtuig, is de afweging tussen sterkte van het vliegtuig uh, en daarmee samenhangend gewicht. Maar je wilt het gewicht ook zo laag mogelijk hebben van het vliegtuig. Voor elke kilo die je omhoog moet tillen, ja. moet je weer brandstof gebruiken. En kan je minder betalende lading meenemen. Dus de afweging die daar gemaakt. Sorry. Ja, die snap ik. Maar als je, stel je voor dat je bijvoorbeeld schoepen eraan maakt, zoals een windmolentje, of in ieder geval waardoor die banden dus de wind vangen, dat hoeft niet zoveel gewicht te zijn. Die beginnen dus al te draaien voordat je begint te landen. Maar gratis energie bestaat niet. Dus dan kost dat dat levert weerstand op, extra weerstand. En daar zal het vliegtuig dan weer meer brandstof voor verstoken. Dat is even de korte afweging die ik hier snel kan bedenken. En de winst is dat de banden minder snel slijten. Ja. Want hoe snel slijten ze? Hoe vaak kun je een, vlieg... een band onder een vliegtuig de, de banden worden elke, elke, na elke vlucht gecheckt. Er wordt altijd om het vliegtuig heen gelopen... om te kijken of er geen kale vlakken op zitten. Juist door, door wat, wat meneer zegt. Omdat er bepaalde slijtvlakken op kunnen zitten. En als het kanvas er doorheen komt, dan moet, je, dan, dan moet je ze verwisselen. Dan pas? Ja. De, de, op, op, ja de, er zijn, er zijn limieten voor ook, waar, op basis waarvan je zegt... nou, nu is hij nog veilig genoeg of niet. Op zich is zo'n band heel erg sterk. Dat kun je wel voorstellen. En, en er moet heel wat mee gebeuren voordat hij klapt. Maar uh, op, op, op een gegeven moment is hij is aan een onderhoudslimiet uh, toe. En dan uh, wordt hij vervangen. En dat, is op zich, uh, ook, uh, dat gebeurt ook gewoon regulier. Hoe lang gaan ze mee? Enige idee? Nou, ik, ik, ik, uh, ja, je overvraagt ja, me. me ja. Wat zegt u? Dat vroeg ik me ook af, hoe lang zo'n band meegaat. Ja. ja, dat wordt meestal geteld in het aantal landingen. Uh, ja, en, en, en, en soms heb je bijvoorbeeld dat er dan, uh, dan uh, loopt de, de, de, de, de onderhoudsdiensten langs en zegt nou we hebben hier een groef in die band gezien en dat betekent dat hij over tien landingen vervangen moet worden. Dan hebben ze alvast een waarschuwend ja. moment hij kan nog tien landingen mee. En dat betekent het ja, ook ja, ja. dat hij voor die tiende of voor die elfde landing vervangen moet zijn. Dus ah, daar zit okay. al een marge op. Ja, ik begrijp het nog niet even van het gewicht, maar ik neem onmiddellijk aan dat het, uh, dat het met, ge met gewicht te maken heeft. Nou, als ik een motor aan, dat, aan het wiel moet, uh, moet verbinden om uh, dat wiel te laten draaien, of, of, of wat dan ook, dan, dan kost dat extra gewicht. Al was het maar een extra elektriciteitsleiding of een extra uh, elektromotor of iets dergelijks, uh, of, of, of wat dan ook. Dat, dat levert extra gewicht op, nog los van de ruimte wat aan het wiel nodig is. En dan is het die... nadeel groter dan het voordeel. Ik denk dat dat de afweging is, want uh, dit is, dit is maar veel je dan nodig Als een schroepje maar... eraan maken waardoor je de wind vangt, zeg maar, dan uh, zoiets bedenk ik dan. Hè. Dat hoeft niet zo groot te zijn. Dat hoeft ja. ook niet zwaar te zijn. Het kan van aluminium zijn. Maar, maar, ik, ik, uh, we geven en, deze waar de wind, tip door. Waar de, waar, de, waar, de, waar, de, waar de snelheid van de, van de, van de wind tegen aankomt, waardoor, die, waardoor, dat, band, waardoor die, dat wiel al gaat draaien. We geven het door, meneer Koelemee. Ik dank u wel. Ja, oké. Okay, Goedemiddag. <laughs> Dag. Dag. Nog een tweet van Botak. Die heeft nog een andere vraag. Als piloot maak je een vliegplan met één of twee uitwijklocaties... is daar ook de hoeveelheid brandstof voor berekend? Ja, ja zeker. Jazeker. Da daarvoor neem je een uitwijk uitwijkluchthaven in, in je vliegplan op... en daar wordt de brandstof berekend en dat neem je uiteindelijk mee. Of, of nog meer. Goed. Aan de telefoon nu, Ben. Ja, goeienacht. Hallo. Hoi. Ik, uh, ik kijk wel eens op uh, YouTube naar uh, Sint Maarten Airport. Het Prinses Juliana Airport heet dat. Waarom doe je dat? Ik kijk, uh, nou, daar, uh, daar is een landingsbaan. Die ligt er ongeveer aan het strand. Ja. En je ziet daar dan zo'n zo KLM boeing overkomen. Die gaat dan echt net over een hekje heen. En ja, dat ziet er allemaal uit alsof het allemaal maar net goed gaat. In de verte zie je alweer bergen. Dus ik heb eigenlijk twee vragen. Heeft, heeft die meneer die, die landing ook wel eens gemaakt? En ten tweede, zijn, zijn er bepaalde vliegvelden waarvan ze denken... nou, dat is toch niet zo prettig eh, allemaal? Het is, het is zeker zo met de laatste beginnen... dat, het, dat er vliegvelden zijn die wat makkelijker tussen en wat moeilijker zijn. In het algemeen zijn vliegvelden die tussen bergen in liggen ingewikkelder. Daar moet je ook soms bepaalde kwalificaties voor hebben. Daar moet een bepaalde uh, training aan vooraf gaan, zelfs in de simulator soms. Uh, de, de, de vraag over Sint-Maarten... dat is een redelijk korte landingsbaan. En daarachter liggen ook nog, uh, ook nog bergen. Dus het is daar wel ja. zaak dat je... Heb je op... er wat gevlogen? Nee, ik ben zelf nooit op Sint-Maarten geweest. De, de, de, de landing... Uh, als je die namelijk uh, het vliegtuig te ver op de landingsbaan neerzet... met die hoge snelheid... dan moet je nog wel voldoende remweg hebben... om het voor het einde van de baan stil te hebben. Anders lig je daar in het water. Uh, dus dat zal ook een van de, van de afwegingen geweest zijn... om hem in ieder geval zo vroeg mogelijk neer te zetten. En als het dan iets vroeger wordt dan, uh, dan bedoeld... dan uh, krijg je misschien uh, de situatie die, uh, die Ben uh, schetst. Ja, ja, je, je ziet ze echt over een heel smal strandje. Dan een, een tweebaans weggetje. En, nou, dat is 20 meter, 30 meter van het water. En daar staan dan mensen te filmen natuurlijk. En nou, Je ziet ze echt net over dat hekje gaan. En dan zie je inderdaad hoe groter het vliegtuig... hoe korter die over dat hekje gaat. Om, denk, om, die, om dat uiterij uh, natuurlijk uh, te hebben. Want als je kleinere vliegtuigen hebt, die, die komen dan van vrij hoog aan. Ja, nou dat, uh, dat, dat, dat klopt. Ik, ik, ik denk ook dat dat een van de afwegingen is. En uh, dat in die nadering uh, de, de, de inschatting van de, van de vliegers op dat moment ook is. Uh, van ik wil vooral voor het einde van de baan stilstaan. Ja, ja. Zijn er, zijn er in Europa ook nog van zo'n soort rare... Warenig niet velden eigenlijk. Ik vind het er vreemd uitzien. Nou, Raar, het heeft meer te maken dat, dat het kort is, die landingsbaan. Hij kan, niet, hij kan ook niet heel snel heel lang gemaakt worden. Er zijn wel meer velden met wat kortere landingsbanen. Rotterdam heeft bijvoorbeeld ook niet een al te, al te lange landingsbaan. Maar het is wel allemaal vlak eromheen. De, de Aberdeen in Schotland is ook niet een al te lange landingsbaan. En dan, dan pas je daar wel je, je gedrag op aan. Dan ga je misschien niet voor de hele mooie landing. Dan ga je voor de, voor de landing waarbij het vliegtuig snel staat... en waar je snel kan remmen. Alles voor de veiligheid. Ja, nou, het, het ziet er wel mooi uit, die filmpjes, hoor. Want je ziet ze, echt, je ziet ze aankomen. Dan net voor het laatste stukje die ze nog een stukje zakken... en dan hup, eroverheen. Het, het ja, echt, uh, YouTube complimenten dus. Complimenten aan de piloten. Ja, oké, dankjewel. We gaan naar airport, heet het. Uh, dus ik zal allemaal kijken. <laughs> We gaan het allemaal opzoeken op, op uh, YouTube. Ben, dankjewel voor de vraag. Oké, okay, hoi. Doeg. Ja, het zit er bijna op, Steven. Um, wat ik uh, nog, want ik heb zelf een beetje vliegangst gehad eigenlijk. Ik ben eens een keer met een Russische maatschappij. Na deze uitzending is het weg. Het is nu helemaal over. Maar ik, had, ik, had het, uh, ik heb een keer gevlogen met een Russische maatschappij. En daar werd op school, want we gingen met de school van journalistiek naar Moskou. En toen werd daar verteld dat die mensen wel eens wedstrijdjes deden landen. Met, met uh, uh, hoe is het nog weer? Zo'n theedoek voor hun ogen, nee, zo'n lapje voor hun ogen. Uh, maar die ging ook heel stijl naar beneden. Dat was, ik zat naar zo'n luikje en dat kwam open. Of dat, dat sloeg zo voor mijn neus open. En er zat, er zat een nooduitgang achter. Daar hingen allemaal ijspegels aan. Dus die kreeg je ook nooit open. Uh, maar uh, die vliegangst. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Krijg je daar eigenlijk les in, in? Hoe je met mensen moet omgaan die een beetje in paniek raken? Er is een stichting voor? Stichting Valk? Uh... Nee, maar in de lucht. Als het in de lucht gebeurt. Die mensen, de stewardessen en zo. Heb ik, ...maak ik weinig mee. Dat mensen, in ieder geval mijn, mijn directe collega's als vliegers... Dat die, ...dat die openlijk tonen dat die vliegangst hebben. Miss Miss nee, nee, die zullen ze... het wel niet hebben, want die gaan nee, ja, dat, kiezen in een ander vak. Misschien dat dat, dat zelfs ook nog wel, wel zou kunnen. Uh, die kiezen dan misschien uiteindelijk wel een ander vak. Uh, in de cabine heb je wel eens collega's die, die op een gegeven moment zeggen... ...nou, ik vond het wel een angstig moment. En waar het ook mee te maken heeft... Is ...dat zij niet kunnen zien wat er gebeurt op een bepaald moment. omdat zij... Zij kunnen niet uit het raampje kijken, ze zitten bij die, bij die nooduitgangen. Dat zijn de stewardessen dan? Ja, stewardessen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. maar passagiers kunnen dat ook hebben. Als je niet ziet wat er gebeurt, je hoort rare geluiden die je niet thuis kan brengen... kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment een uh, wat, wat angstig, uh, angstig iets met zich mee kan brengen. Maar, maar het is dat... niet zo... Want als mensen in paniek raken, dan, uh, dan, dan is er niet een bepaalde methode om dat op te vangen. Nou, niet ik, ik heb het niet meegemaakt. Hoor, maar gewoon passagiers. Nee, Nee, ik heb, dat, ik heb dat ook niet eerder meegemaakt. Mensen zitten natuurlijk in de gordels. En als ze gaan lopen omdat ze, omdat ze in paniek raken, wordt meteen gezegd dat ze moeten gaan zitten. Maar op het moment dat eh, tijdens een landing of tijdens een steekhof, tijdens een start. Maar iemand die in paniek raakt, ik heb het niet meegemaakt. Wel, wel andere vormen van uh, bijvoorbeeld uh, iemand die, die ziek wordt aan boord, of, uh, of, of zelfs nog erger, dat, dat komt wel voor natuurlijk. Nog erger? Doodgaat? Ja, er overlijden natuurlijk ook mensen wel. Ik uh, heb het ook meegemaakt. Ik zelf niet, maar collega's hebben dat wel meegemaakt. Hm. Dat, is, dat is geen prettige ervaring. Ja. In, in mijn angstige momenten kijk ik altijd naar de stewardessen. En als die nog een beetje vrolijk rondlopen, dan geeft dat enige geruststelling. Nou, ja, dat is een hele goede graad mee te denken. Ja, is dat zo? Die zijn gewend, hè? Om, die blijven altijd vrolijk kijken, toch? Daar worden ze Ho natuurlijk voor opgeleid. Uh, maar ik denk, uh, het blijven toch ook, uh, toch ook mensen. En als er angstige momenten zouden zijn, dan, uh, dan zou je dat wellicht wel aan ze kunnen zien. Ja, nou goed. Dat is voor mijzelf nog even een geruststelling. Um, ik dank je wel, Steven Vaag. Heel, Heel graag succes, want uh, Je bent nog maar net begonnen als voorzitter... van de uh, Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Uh, nog een hele mooie tijd gewenst. En ook in de lucht, hè. Als uh, piloot. Hartelijk dank. Tot de volgende keer. Wij uh, gaan plaatsmaken voor WNL. Nog steeds wakker. Ik denk, maar ik weet het niet helemaal zeker... met Anne de Jong en Diederik van Sessen. En... Uh, Morgen, dan is er weer een andere aflevering van uh, Casa Luna. En dan praat Nathan Vecht met architect Erik van E-Egeraad. Uh, hij is in Nederland bekend geworden met het Drenns Museum en het Oosterdok-eiland in Amsterdam. Maar hij werkt niet meer, in Rusland. Uh, hij merkt meer in Rusland dan in eigen land. Op dit moment bouwt hij de hoogste skyscraper van Europa, de Mercury Tower in Moskou. In 2013 maakte hij ook nog een nieuwe, maakte hij een nieuwe universiteitskerk in Leipzig. En hij is verantwoordelijk voor de verbouwing van de bibliotheek van het Erasmus University College. Dus dat is een interessante uitzending ook. Dat belooft het te worden in ieder geval. Even kijken of er nog wat getwitterd is. Nee, ik geloof dat we alles wel zo'n beetje gehad hebben. En qua mail zijn we er ook doorheen. Oh, de druk in het vliegtuig, schrijft iemand nog, wordt niet lager dan uh, als op 8000 voet. Nou, ja, dat zei hij eigenlijk al, hè. Uh, ongeveer 75% van de druk op de grond. Dat is nog even voor die meneer die die vraag gesteld heeft. Nou, daar zijn we helemaal bij. We hebben alle mailtjes gehad, alle bellers ook. Ik dank u voor het luisteren. Uh, wat mij betreft, vraag tot volgende week. Wat Nathan Vecht, tot morgen. En wat nog steeds wakker van WNL, tot over een paar minuten. NCRV. Samen op de wereld voor Alp 6. NCRV.